Never mind the stars in the sky, never mind the wind and the why, got a feeling higher than high, this is the real thing, mm. this is the real thing, no more living in shame. To the floor.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 Kemkers riep op twee derde van de race dat Kramer naar de binnenbocht moest, terwijl dat niet zo was. Kramer reed de snelste tijd, maar werd na afloop uit de uitslag geschrapt. Daardoor ging het goud naar de Zuid-Koreaan Lee, dus Scrobeff won zilver en het brons was voor de titelverdediger Bob de Jong. De Nederlandse viermans Bob trekt zich terug uit de spelen in Vancouver piloot Edwin van Kalker heeft gezegd dat hij de Olympische afdaling niet beheerst. Voor zijn drie teamleden zat er niets anders op dan zich daarbij neer te leggen. In de tweemansbop kwam van Koker wel in actie met remmer Sibren Jansma, maar ze kwamen niet verder dan de veertiende plaats. Chemie- en biotechnologieconcern DSM heeft vorig jaar de winst sterk zien teruglopen. Netto-winst kwam uit op 337 miljoen euro. In 2008 was dat nog 577 miljoen. Dat komt neer op een daling van 42 procent. In het vierde kwartaal van het afgelopen jaar leed DSM 60 miljoen euro verlies, zonder meer door afschrijvingen. Het concern is positief over de ontwikkelingen in opkomende markten als China. Daar is de economische groei weer terug op het niveau van voor de crisis. In Europa en Noord-Amerika is de groei nog bescheiden en broos, zegt de DSM. In Wageningen is een bruiloft gisteravond uitgelopen op een massale vechtpartij. waarbij bijna 100 mensen bij betrokken en werd gegooid met tafels, stoelen en flessen. Politie stuurde tientallen agenten naar het partycentrum om de orde te herstellen... maar toen ze aankwamen waren de gemoederen alweer bedaard. Waarom de bruiloft in Wageningen uit de hand liep is niet duidelijk. En dan het weer. Bewolkt en regenachtig. Het wordt 6 tot 9 graden. En ook na vandaag blijft het zacht en valt er af en toe regen. Dit was het en.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 Het tweede uur van Kunst en cultuur café Cultuurcafé van 12 februari in de bar van Hotel Hoogland. Presentatie Margo Oost-Indie en Tom Hendricks, techniek Roy Haldeman. We gaan om half negen praten met Siska Metselaar over haar eerste boek. Dat de titel heeft En hij gaf mij adelaarsvleugels. En wij zijn benieuwd wie hij is. Maar nu zit voor ons Anja Sivjak uit Polen, ruim tien jaar in Zandvoort, uh, wonend, niet waar, Anja? Toch waar, maar gewoon iets langer dan tien jaar. Iets Volgens langer. Mij is, ja, toch heel hard, ja. ja, ja. Maar waar, waarom is Anja hier gekomen? Oh, waarom moet hij gewoon beginnen? Um, toen ik 18 was, ik heb in, ik heb beslissing genomen om uh, Engels hier te spreken.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 Um, en jij ja, Zijn wij onvriendelijker of zo? Nee, dat zou ik, nee helemaal niet. Nee, omdat ik ben gewoon steeds hier dus helemaal niet. We zijn heel erg vriendelijk, <laughs> dus gewoon heel erg En gezellig nee. ook, Ja, in, nee. inderdaad. Maar het is, andere, uh, het is gewoon een andere cultuur. Um, wij zijn heel erg Poolse mensen... Dat denk ik. Uh, we zijn heel familie- uh, uh, ja, georiënteerd. inderdaad. Dus voor mij was het gewoon... In het begin was het even wennen. Was het gewoon even wennen. En dat gaan we ook heel veel um, voor de mensen die je tegen, uh, tegenkomen. Uh, cultuur. Maar voor mij dus is het inderdaad moeilijk om te bepalen precies wat. Dus het gaat meer over cultuur. Over cultuur, inderdaad. Kan je iets uh, vertellen over hoe je bent opgegroeid in Polen? Hoe, hoe uh, ja, over ja. iets over je jeugd? Ja. Maar en en wat je, ja, hoe, hoe, hoe er met kinderen wordt omgegaan? En, ja. Uh, um, ja, als ik achteraf kijk, ik kan echt naar, Dan als ik ging was ik heel erg, um, was ik heel erg actief.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 Poppen, ja. Niet? Poppen, ja dus, dus, nee. ben je opgegroeid in een dorp? Op een stup, ja, het was het, of, inderdaad een hele kleine dorp in de zuiden van Polen. Helemaal dichtbij uh, de Duitse Grans. Um, hele leuke plek, maar heel klein. Toch klein in de Zandvoort? Ja, dat kan ook. Klein in de Zandvoort, ja, inderdaad. Um, en toen ben ik ook naar de lagere school geweest. En ook middelbare school geweest. Um, dus ik kan ook herinneren, ik moest er heel veel studeren. En ook op een lagere school en ook op uh, een middelbare school. Um, en dan was het toch duidelijk toch op een lagere school... dat ik zou op uh, universiteit uh, gaan, uh, gaan studeren. Dus ik moest altijd hele goede, uh, hele hoge cijfers krijgen, inderdaad. Want ook op de lagere school hebben kinderen veel huiswerk. Ja, en, uh, inderdaad, ja inderdaad, inderdaad. Ja, inderdaad. Ja, dat is altijd... ja, Inderdaad, het is echt uh, uh, uh, uh, heel veel van huiswerk. Dat moest ik ook doen.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 Ja, natuurlijk ook in Polen Engels kunnen studeren. Uh, ja, dat ook, dat ook. Maar uh, ik heb toch, uh, maar ik wou toch iets anders ervaren. Ben je misschien hier naartoe gekomen omdat er in Polen toch minder toekomstmogelijkheden was? Nee, dat zou ik zo, uh. nee, dat zou ik niet, uh, nee, dat zou ik niet zeggen. Maar dit is iets van, dit uh, uh, is, is echt een goede vraag, dat is ook een moeilijke vraag. Maar nee, ik denk als je wil iets bereiken, moet je gewoon helemaal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 je hebt ook vrijwilligerswerk gedaan. Ja, dat heb ik ook begrijpen. gedaan, maar uh, ik ben toch naar uh, Maleisië geweest. Uh, uh, Thailand, uh, Vietnam, uh, uh, Laos en uiteindelijk Cambodja. Al in je eentje. Ja, maar uiteindelijk ben ik nooit alleen. Je gaat altijd helemaal uh, andere mensen moeten. Dat is helemaal, ja, Dat vind ik wel helemaal spannend. Dus als ik achteraf kijk, dat, uh, er zijn misschien een paar uurtjes geweest... Uh, dagelijks dat ik alleen was... Hm.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 Het laatste land gewoond, bijna van de twee maanden. Dus twee uurtjes uh, vanaf Siem Reap. En toen heb ik met de familie uh, uh, gewoond. <coughs> en, um, en toen heb ik ook vrijwilligerswerk gedaan op het centrum. Mm -hmm. uh, Wat voor centrum was dat? Uh, ja, dat was... Ik zit te denken, we ja. moeten in het Nederlands voor Het, het was orphanage. een orphanage. Dus ja, voor Waar je kinderen huis ja. koopt. Ja. En uh, ook in de school. Um, dus we hadden gewoon 23 kinderen. Die, die daar gewoon uh, uh, blijven, gewoon zijn van daar uh, um, altijd. Mm -hmm. En dus ook in de school. Ja. En dus ik ben er gewoon aangenomen in het begin om uh, Engels te leren, uh, gewoon om Engels lezen te geven voor de hele kleine kinderen. Mm -hmm. Maar uiteindelijk, uh, we hebben ook maar zich genomen en dat ga je gewoon echt helpen om uh, ontwikkeling werk te doen. Om, uh, om, uh, om het verder te organiseren? Om gewoon meer structuren te brengen in de organisatie, inderdaad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 als in Nederland. Gaan de mensen anders met elkaar om? Het is mo heel moeilijk om te uh, beoordelen, omdat die familie waar ik kon, samen gewoond zijn. Ja, dat is. Het is echt een gezellig gezin. En uh, dus algemeen. Um, ja, die verschillen zeker, zeker bestaan. Maar algemeen, uh, we zijn heel erg, zoals heb ik verteld, uh, familie georiënteerd. In Polen? In Polen, inderdaad. En waar blijkt dat bijvoorbeeld uit? Noem eens voorbeelden. Om, uh, als je dat zegt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 wat heb ik ook van mensen gehoord? Dat uh, algemeen Poolse mensen zijn heel erg uh, uh, gest, uh, uh, gastvrij. Klopt, inderdaad. Um, is uh, uh, kleine Wat zit je nou met de cake? Maar dat hangt ook heel veel van, van de mens zelf. Ja, en ik heb heel vaak gehoord dat inderdaad hier in Nederland... het gewoon heel veel tijd om mensen leren te leren kennen. Dus dat is misschien een, een, een stuk moeilijker. Dus de mensen kunnen misschien een, een, een minder open zijn...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 Het is de, altijd lastig met dit. Dit soorten. is heel oh. lastig. Kijk, ik, hè, kan van mijn eigen, ik kan mijn eigen uh, mening geven, maar het is altijd subjectief. Dus, ja, maar uh, we vragen ook jouw mening toch? Ja, inderdaad, ja, daar heb je hij helemaal gelijk. In. Maar dan zou ik niet durven zeggen of er echt iets met de geloven te, ja. te hebben of niet heeft. Oké, okay. en hoe nu, hoe nu verder? Want je bent uh, dus inderdaad in uh, Cambodja geweest. En, uh, wat, is, uh, wat is de droombaan?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 Oh, die liedje, ja, dat ja. heb ik inderdaad gedaan. Ja. Ja, wat is dat voor liedje? Oh, dat is een hele bekende vrouw in Polen, een zingares. En, uh, ja, en zij zingt ook een jazz, toevallig. Maar die liedje gaat over leven. Dus die vrouw is helemaal gek op leven. En we, denk, we weten, iedereen weet dat het soms heel moeilijk kan worden in leven. En we hebben helemaal geen zin om door te gaan. Maar dit lied gaat over leven en de passie voor leven. Hm.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 Pogodę, potrafią dostrzec oczy moje młode, niebezpieczną mooie, urodę. Kocham Cię życie, poznawać pragnę Cię, pragnę cię, pragnę cię w zachwycie. choć barwy ściemniasz wierzę w światełko, które rozpraszam rok. Wierzę w niezmienność na magiem światło nam co drogę wskaże we tej wędrówki mi nie uprzyjemniasz, hać się mario, odwzajemniasz. Kocham cię życie, kiedy ser kończy się, kończy się, kończy się o świcie. A ja się rzucam z nadzieją nową na budzący się dzień. Chcę spotkać w tym dniu człowieka, co czuję jak ja. Zal bewijzen, zal bewijzen, zal bewijzen, zal bewijzen, zal bewijzen, zal bewijzen, Życie wil je niet meer zien, ik Kocham Cię życie. Poznawać zien. Ik wil je niet meer zien, ik wil je niet meer zien. Ik wil je Mooie Poolse passie. He? Sorry? Mooie Poolse passie. Ja, dus ja, vind ik gewoon dus inderdaad helemaal echt bijzondere, bijzondere muziek. En ja. heel bijzondere vrouwen. Ze zijn heel erg bekend in Polen, inderdaad. Oké. Okay. Anja, bedankt dat je eventjes hebt. Wil ik gewoon vertellen over ja, heel jou. Erg bedankt. Ja, het was helemaal gezellig. Bedankt. Gelukkig het was gezellig. <laughs> gezellig. <laughs> en uh, ik hoop dat je een leuke baan vindt. Gaat lukken. Gaat lukken. Bedankt. En dat je verder goed verblijf in Nederland hebt ja, ja En in Zandvoort. In Zandvoort, oké inderdaad. Dankjewel. Fellas, ge uh, I'm ready to get up and do my thing. Go ahead, go ahead. Go ahead. I wanna get into it, man, you know. Go ahead. like a Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? Go ahead. One, two, three, four. Get up. Uh, get on up. Get up. Uh, get on up. Stay on the scene. Get on up. Uh, like a sex machine. Get on up. Get up. Uh, get on up.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 Um, ik heb mijn opa ontmoet, mijn overleden opa heb ik tijdens mijn uitreding ontmoet. En die heeft mij verteld. Dat was dat niet tijdens je uitreding? Dat was toch tijdens je bijna doodervaring? Ja, ja, ja, ja. <coughs> ja. Maar het begon met uitreden en dan een paar dagen gaat het later. Over. Paar later ja, paar dagen een paar dagen later heb je die uh, ja. BDE, zoals je dat ja. af, allemaal afkorten. Ja, ja. en een, een, een BDE moet aan een aantal dingen voldoen, wil je het een BDE noemen? Hmm. Dus, uh,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 Het is een energie waar wij allemaal uitkomen. Mm -hmm. En uh, die verzameling van ons allemaal en alle elementen om ons heen, dat kun je het noemen. Het alles. Ja. Even terugkomen op die Adelaarsferen. Uh, uh, volgens mij is de Adelaar een van de drie eenheden. Ja. Daar zit, daar zit ook, ook de leeuw bij en, ja. de, en, het, en, het, lam, lam. en het lam. ja.